4 uur onderduift Wit met het NOS-journaal. De onbemande gevechtsvliegtuigjes die de VS gebruikt voor aanvallen... in onder meer Afghanistan en Pakistan zijn besmet met een computervirus. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift Wired. De vliegtuigjes worden bestuurd vanuit een Amerikaanse legerbasis in de staat Nevada. Volgens Wired zijn de zwaar beveiligde besturingssystemen besmet... en legt het virus alle handelingen van de piloten van de zogenoemde drones vast... Het zou ICT-deskundigen van het Amerikaanse leger maar niet lukken om het virus te verwijderen. Volgens een hoger legerofficier is het verhaal van Wired uit zijn verband gerukt. Er is wel sprake van een virus, maar de vliegtuigjes zijn nooit in gevaar geweest, zei de officier tegen het Amerikaanse Fox News. In Washington is voor het eerst een hooggeplaatste politicus uit een land van de Arabische Lente op bezoek geweest in het Witte Huis. President Obama sprak met de Tunesische premier Sepsi over onder meer hervormingen van de economie en een hulppakket ter waarde van 50 miljoen dollar. De Amerikaanse president noemde het passend dat een Tunesische politicus als eerste een bezoek bracht aan het Witte Huis, omdat het ook het land is waar de Arabische lente begon. Dictator Ben Ali vlucht in januari van dit jaar naar grootschalige demonstraties. Obama prees de pogingen van het nieuwe bewind om Tunesië te democratiseren. In het land worden later deze maand voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. De Mexicaanse marine heeft acht verdachten opgepakt voor de moord op 32 mensen. van wie de lichamen donderdag in de stad Veracruz werden gevonden. De arrestanten zijn allemaal lid van de zogeheten Zetas-killers. die in een bloedige strijd met het Zetas-kartel zijn verwikkeld. De Zetas-killers zeggen dat ze bezorgde burgers zijn. die het Zetas-kartel uit Veracruz willen verjagen. Maar volgens de politie gaat het om de zoveelste criminele bende. die controle wil krijgen over de drugsroutes naar de VS. Dan het weer, vooral aan zeebuien en minimaal tussen 10 graden aan de kust en 6 in het binnenland. Overdag afwisselend bewolking, zon en buien. Het wordt dan een graad of 13. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Sertogenbos richting Maastricht is dicht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Batadorp... als gevolg van een ongeluk. En de N279 Roermond richting Sertogenbos is ook dicht bij de aansluiting met de A2 door een technisch onderzoek na een ongeluk... Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur van nachtvluchten van zaterdag 8 oktober 2011... Straks tussen zes en zeven hebben we Merel Lasseur hier te gast in onze maanserie Vitale Vrouwen. En in het uur daaraan voorafgaand hoort u een gesprek van Martin Simek met Harry Muske. Het komende uur is gewijd aan een bijdrage van de VPRO. Op 8 oktober 1910 werd Albert Milhado geboren. Hij begon als wielenverslaggever bij de KRO onder het pseudoniem Paspartout. Gedurende de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in Engeland... en werkte voor de Nederlandse sectie van de BBC. In 1990 was hij de hoofdpersoon in een aflevering van de radiovereniging. Arend Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek... keken met hem terug op zijn werk aan de hand van historische fragmenten. Albert Milhado overleed in 2001 op 90-jarige leeftijd. Zet u schrap, we gaan 21 jaar terug in de tijd. Arend, Jan en Wim zitten in de VPRO-villa aan de weg met Albert Milhado tegenover hen. Hallo, AVO. Hier spreekt Albert Milhado uit Londen. Het applaus dat u zojuist heeft gehoord... komt van de toeschouwers in de zaal van het Earls Court toonstellingsgebouw, waar ik me op dit moment met die microfoon bevind ten einde enkele woorden te wisselen met de wereldkampioen bokser Joe Lewis. Lewis bevindt zich op het ogenblik in Londen... om gedurende vier weken als de grote attractie op een tentoonstelling... boksdemonstraties te geven. En terwijl ik achter de coulissen met de microfoon sta te wachten... totdat de wereldkampioen heeft uitgepuft... kan ik u even vertellen dat Joe Lewis helemaal geen boksgeweldenaar is... als je hem zo ziet, maar uh, een stevige kerel... Die moeilijk aan het spreken te krijgen is, maar die ze weet je weet. Joe Lewis is hier woensdag gearriveerd met vrouw en enkele vrienden. die er zo mogelijk nog zwarter uitzien dan hij zelf. Hij heeft zich geïnstalleerd in een woning waarvoor hij 400 gulden huur per week moet betalen. En als het u interesseert, luisteraars, dan wil ik u er wel meteen bij vertellen. dat Lewis voor de vier weken dat hij hier boksdemonstraties geeft. Het krankzinnige bedrag uitbetaald krijgt van 200.000 gulden. En eerlijk gezegd begrijpt niemand hier wat het nut is om voor simpele demonstraties een dergelijke man tegen zulk een fantastisch honorarium helemaal naar Engeland te halen. Maar dat is per slotverrekening onze taak niet. Wij zijn hier met de microfoon gekomen om de stem van de wereldkampioen even vast te leggen. En zo mogelijk van hem te horen wat zijn plannen zijn. Waar Lewis zo spaarzaam is met zijn woorden, geloof ik dat zodra ik hem zie... ik hem meteen zal vragen wat zijn plannen zijn na zijn komende gevecht. Wacht even. Daar is Joe Lewis. Even zien met de microfoon bij hem te komen. Uh, excuse me, Mr. Lewis. May I ask you to say just a few words for the Dutch radio? First of all, is it true that after your fight against Joe Walkert, you consider your fighting career as finished... I, I, I know I'll retire after the next, after the next fight. Uh, I don't think I should go on no further. And uh, now another question: How do you usually feel before a fight? Well, I feel a little nervous, uh, but I'm trying to I'm not scared, but just nervous. You know, just walking to the rain. But you get you, you You feel mo most nervous when you get the instruction from the referee. Thank you very much, you in the it, listeners. It's spite me that I can't do in what Joe Louis said maar hij is zo moeilijk voor de microfoon te krijgen... dat je hem achter elkaar vragen moet stellen, wil hij niet weglopen. Lewis is me inmiddels ontglipt. En ik kan u vertellen dat hij op de eerste vraag of hij er inderdaad mee uitscheidt. als hij tegen Wolcott heeft gebokst... heeft geantwoord dat dit voor hem vaststaat. Hij wil er nu eindelijk niet mee uitscheiden. En hij heeft zijn beslissing genomen. Albert Milhado in gesprek met uh, Joe Lewis... De wereldkampioen zwaargewicht boksen. Dat was in 1948 op 28 februari. Albert, wist je het nog? Ja, ik wist het nog wel, maar het kwam me toch een beetje vreemd in hoor. Ik, ik, ik luisterde daarnaar en ik dacht... hij heeft die tekst achteraf ingesproken. Ja. Is dat zo? Nee, beslist niet. Nee? Beslist niet. Uh -huh. nee. Want, ja, goed, ik weet niet hoe dat toen werkte allemaal, maar jij, jij ging op pad. Ik dan... ging op pad en dan ging overal met de microfoon heen, hoor. Ja. Nou. Maar het is toch wel gek, hè, als je dat hoort... 200.000 gulden voor een demonstraties in een hele maand. En dat krijgt een voetballer nou voor één wedstrijd... als je een bepaalde reputatie hebt. Zullen we eens uh, gaan proberen om jouw uh, biografie te reconstrueren? Dat is vrij lastig, want jij bent zo iemand die alleen vooruit kijkt... en dus geen jaartallen uit het hoofd weet. Hè? Ja, dat is inderdaad waar. Ja, ik heb nog één, één irrelevante vraag. Is het nou Joe Lewis of Joe Lewis... Het is Joe Lewis. Want er werd steeds duw gezegd, en dat zei ik ook toen ik klein was, maar weet ja, nee, is wel eens uitgelaten. Het is Joe. Joe. Ja. Gek, nooit gedacht dat Albert mm -hmm. Milhado een Engels woord verkeerd zou kunnen uitspreken. Oh, ik heb heel veel fouten gemaakt in mijn leven. Hoor. Mooi zo. Probeer eens wat. Ja, we zitten hier ook niet voor de, voor de afdeling correctie hoor. Misverstand, uh, Albert Milhado werd op. 8 oktober, ik doe dit vooral aan de hand van de vermaarde radio-encyclopedie... op 8 oktober 1910 in Amsterdam geboren. Hij kreeg een opleiding in de Tweede Openbare Handelsschool... Ja. Raamplein, geloof ik. Hè? Ja. Um, diverse functies op jongere leeftijd. Casing's uh, historisch archief. Procuratiehouder buitenlands systeem casing. Dat ja. moet rond 1930 geweest zijn. Daarna directeur, hoofdredacteur Weekblad De Sportweek officieel orgaan van de Amsterdamse Voetbalbond. Daar was ik erg trots dat ik die functie had. Zeker. En vervolgens nog iets. Maar inmiddels begint ook de radio, de eerste periode... die hier gek genoeg niet in staat, maar die er wel degelijk was... in 1935 bij de KRO beland. Ja. Voor heb ik hier opgeschreven de neutrale sport. Nou, wat dat was en uh, hoe dat klonk, daar komen we straks nog op. Dat was de KRO-periode 1935-1940... Mm -hmm. Vertoefde, weer de encyclopedie, in Zuid-Frankrijk wegens vakantie toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, zond daarna gedurende vier weken tot de val van Parijs, de berichten in de Nederlandse taal uit via de geïmproviseerde regeringszender over Radio Parijs. Samen met ten Dolaart. Met ten Dolaard, ja. Zei u. Slaagde er na veel avontuurlijke ontsnappingen in Engeland te bereiken. Dan krijg je de oorlogstijd. Toen werkt u onder andere als reporter voor de BBC... de Dutch Section in Londen. Ja. Uh, en u was ook daar deze keer directeur van de Netherlands Publishing Company... de Londen, uitgeefster van het Londense weekblad Vrij Nederland. Ja. Niet te verwarren met het illegale Vrij Nederland. Nee, iets heel anders. Helemaal niks mee te maken. Wel dezelfde naam. En tal van Nederlandse boeken. Dan komen we bij de naoorlogsperiode... Die is dan het allerbekendst geworden. De gesproken brief uit Londen. Begon in 1946 voor de AVO-microfoon. Later werd het de gesproken brief. Het is in ieder geval doorgegaan tot 1975. Dus dat is 29 jaar gesproken brieven. Um, u, bent, u wist het niet helemaal precies meer... maar het moet in de jaren 60 geweest zijn dat u weer terug in Nederland kwam. Ja. Uh, en na 1975 hebt u wat losse dingen nog zo her en der voor de radio gedaan. Ik kon het niet beter zelf zeggen. Een lijst met vele functies, waarvan ik een paar eigenaardige noem. Of een paar bijzondere, laat ik het zo zeggen. U bent erelid van de 144, een Genootschap van Sportvrienden. Ja. Erelid van de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond. En oprichter van de British Korfball Association. Association ja. Voor ons heel belangrijk, secretaris, penningmeester van de radio- en tv-club De Oude Jongens. Pardon, de oude jongens. jongens ja, niet oude. Nee, dus, waarvan we de voorzitter Herman Velderhof hier ook wel eens mochten begroeten. En tenslotte, uh, minder eigenaardig, u bent ook ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. Dat was het. L Laten we eerst eens gaan kijken naar die uh, vooroorlogse <coughs> periode. De KRO in 1935 begon dat, en dat was volgens mij met een voetbalwedstrijd... Uh, je moest invallen voor Han Hollander. Is dat niet waar? Nee, het was zo dat uh, Holland-Engeland werd in Nederland gespeeld. Maar toen speelde het Engels zelf tot nooit op een zondag. Oh. Die moesten op zaterdag spelen. En op zaterdag had de AVRO geen uitzending. En ik was dus KRO, pas begonnen. En toen zei de programmaleider van de KRO, die zei... Durf je het aan? Oh. En toen zei ik, nou, dat zal ik dan maar proberen. En uh, zo heb ik dus uh, de voetbalwedstrijd... Uh, Holland Engeland uitgezonden voor de eerste keer in mijn leven die, een internationale wedstrijd. En hoe was u bij die uh, KRO beland? Uh, ik was dus hoofdredacteur van Zo de, de sport, ja. het officiële orgaan, ja. van de Voetbalbond, van de Amsterdamse Voetbalbond. En toen hoorde ik dat er een vacature was bij de KRO. Er waren namelijk voor de oorlog waren er, uh, bij de KRO twee afdelingen: uh, de katholieke sport en de neutrale sport. En, Even het fijne verschil ertussen. Nou, daar waren, daar waren dus, er waren katholieke sportbonden. En uh, dat, dat was helemaal. Uh, separaat van de neutrale sport. Ja, aparte verslaggevers, dus. En aparte verslaggevers. En ze hadden dus een aparte rubriek daarvoor. Oh ja. en, en toen hebben zij uh, journalisten in staat gesteld. om uh, een proef. Uh, zij wilden een proef afnemen aan, aan die mensen. Die, die daarvoor belangstelling hadden. Ja. En ik had dus gezegd: ik wil graag uh, meedoen. Ja. En was dat een beetje zomaar, of was radio een... een... Radio trok mij aan, maar Altijd ik, al. Ik, ik kende de radio nog helemaal Nee, nee, maar gewoon zomaar eens opgesteven. Ik was steven. zomaar, ik, dacht, nou, ik, heb, ik doe nou de journalistiek, laat ik nog eens proberen... of ik wat in radio kan doen. Ja. En toen eindigde ik als nummer één in die test. En toen werd ik dus uh, de man van de neutrale sport. Maar die wedstrijd is niet bewaard helaas. Wel, een jaar later, uh, een optreden als uh, meneer passepartout. Een uh, pseudoniem daar. Uh, waarom eigenlijk? Nou, uh, toen ik dus uh, die baan kreeg bij uh, de KRO... toen zeiden ze tegen me: eens even... we hebben al zoveel Joodse medewerkers. Uh, laten we het dan niet overdrijven. Maar je bent toch de beste geweest. En we moeten jou hebben. Ben je bereid om dan eventueel onder een schuilnaam uit te zenden? En ik kende de mensen van de KRO goed. waren hele voortreffelijke mensen. Er zat niks anti-Joods in. Omdat, uh, en toen ze die vraag stelden... En toen zei ik, ja, god, dan wil ik dat wel doen. En toen kwam ik op het idee van de naam Paspartout. Was dat een toespeling op hun... Omdat ik dus overal heen reisde, als het ware, ja. toen al. Oh, het ging niet over de opstelling van de Kairos? Nee, nee nee, de... nee, nee. nee, nee, Maar uh, wat er dan wel bewaard is, dat is uh, een gesprek met het zesdaagse duo... Uh, Jan Kanonbal-Pijnenburg en Cor Wals. Uh, het gaat dus over uh, een kwestie uh, tussen die twee. Hè? En, ja. uh, daar moet je misschien even de voorgeschiedenis van uitleggen... voordat we ernaar luisteren. Nou, ik uh, wou graag, als we het toch hebben over Pijnenburg en Wals... wou ik graag even een ander verhaal even vertellen, als je het goed vindt. Uh, ik was de eerste man in Nederland... die er een reportage maakte van de Zesdaagse. Waarom? Omdat ik, doordat ik nogal wat reisde en door vaak in Frankrijk kwam. want ik was correspondent hier van het blad Lotto, wat nu L'Equipe is. Mm. Eh, had ik al heel veel eh, zesdaagse meegemaakt in, eh, in Parijs. En toen, dus die eerste zesdaagse wedstrijden in Nederland. toen zeiden ze: we moeten een man hebben die er iets van af weet. En toen, hem, toen werd ik dus door de KRO gevraagd om. Eh, iedere avond, zeven dagen of zes dagen lang. iedere avond een reportage te maken van een half uur van de wedstrijden in de Rai. En ik zie me nog zitten eh, bovenop zo'n umpire stoel, je weet wel, zo'n tennis stoel, eh, En eh, met de microfoon voor me uit, en moest ik dus praten over datgene wat ik zag. En die eerste avond, toen mijn uitzending begon, toen deden die renners deed die niks. Die bleven me rustig voortpeddelen mm -hmm. en er gebeurde helemaal niks. En ik kon ook niks vertellen. Ik had dus verwacht dat als het moment dat ik, dat ik moest uitzenden, want ze wisten allemaal dat mijn uitzending begon om tien uur s'avonds, geloof ik. Dat ze een mooie jacht zouden organiseren. Je kent dat wel bij die zesdaagse. Maar er gebeurde helemaal niks. Een half uur lang. En dan is een half uur lang om vol te praten, dat is niet makkelijk. Maar dan kan een enfin, slaggever ik... zich bewijzen. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, maar het is toch verduiveld te veel, want daar kom ja. je niet voor. Nee. Maar wat doe je dan? En toen ben ik dus, uh, na afloop, was ik des duivels. En ik ben uh, direct naar de cabine van pijnenburg was gegaan, en dan zat Pijnenburg. Ik zei: Jan, dan moet je eens één ding goed verstaan. Ik zit hier voor mijn broodje. Jij fietst hier voor je broodje. Als jij niet iets laat zien wat je kunt, morgen zend ik weer uit. Dan maak ik jullie kapot. Dan vertel ik aan de luisteraars, er is geen bal aan. Kom niet naar de rij. Want die jongens zijn te lui dat, dat ze op de bedalen trappen. Ik zeg en je kent me langzamerhand genoeg. Ik doe het ook. Toen ze: antwoord de Jan, Albert, als je dat doet dan slaat je met het stuur van deze fiets die hier voor je staat je hersens in. Toen zei nou Jan, dat zullen we dan maar eens mm. bekijken. En de volgende dag, tien uur, zat ik weer op die stoel. en ze zagen mijn lippen bewegen en hup, daar schoten ze uit het peloton. En toen heb ik een half uur een prachtige strijd gezien... maar dan typisch Pijnenburg-Walsen, door, door hun georganiseerd... Toen, toen ik klaar was met, met praten... Toen was de jacht afgelopen en toen was er in het klassement niks veranderd. Maar ik had enorme strijd kunnen laten horen aan de mensen... en ik was heel erg tevreden. Oh ja. Het volk stroomde toe. Ja, ja. Nou, nu we dit weten, begrijpen we iets beter van uh, wat we nu gaan horen... wat achteraf gemaakt is op 18 maart 1936. Pijnenburg-Wals, we zullen spreken over Pijnenburg-Wals. En wanneer ik nu van die unieke gelegenheid dat zowel Pijnenburg als Wals hier voor de microfoon zijn gebruik maakt om een paar onbescheiden vragen te stellen... een paar vragen die ook in de harten zullen zijn... van die duizenden en tienduizenden wielren-enthousiasten in ons land... dan geloof ik niet dat Jan en Cor mij dit kwalen zullen nemen. Nee hoor, helemaal niet. Nou, ja, ja, jullie zeggen nu maar dadelijk nee, helemaal niet. Maar ik zal jullie het vuur heel na aan de schenen leggen. En met een variatie op een bekend spreekwoord kan ik zeggen... één radioreporter kan meer vragen dan twee renners tezamen kunnen beantwoorden. Dus in de allereerste plaats, Pijnenburg en Wals... ga ik met jullie babbelen over jullie prestaties in de Antwerpse Zesdaagse. En jullie slechte rijden op de laatste avond. Dames en heren, nu vind ik het toch wel heel erg jammer dat er geen televisieapparaat hier, in uw, hier en in uw huiskamer staat. Want dan had u met eigen ogen kunnen constateren... hoe plotseling de gezichten van Pijnenburg en Wals op uh, onweer staan. Maar ja, ik kon een paar onbescheiden vragen stellen... zeiden jullie zojuist, dus kun je me niet kwalijk nemen. Dus wie van de heren mag ik het woord geven... voor een uitlegging van het slechte en laat ik het liever noemen... ...onverstandige rijden van Pijnenburg en Wals... ...op de laatste avond van de Antwerpse Zesdaagse. Nou, Pijn, ga je gang maar. Waarom? Wil jij het niet zeggen? Huh. Nou, meneer Paspartoer, luister. Luister dan maar. De zaak zit zo in elkaar. U kent het verloop van de Antwerpse Zesdaagse. Mm -hmm. U heeft gezien of gelezen... ...dat het inderdaad niet slecht voor, voor ons is geweest... ...dat we in plaats van met elkaar eens tegen elkaar hebben gereden. We hebben alles moeten geven wat in ons, in ons hadden. We hebben moeten vechten, elke dag weer... en we waren beide in vorm, die we zelden hebben gehad. Zo goed, niet waar, Cor? Nou en of, zowel jij als ik, we voelden onze sterkste van het veld. We zijn nu zo langzamerhand gekomen... aan het einde van het zesdagenseizoen. En aan wie kan ik beter vragen... hoe het op het ogenblik met de zesdaagse gaat als jullie? Dat ja, waren tijdens de Antwerpse dagen. 150.000 toeschouwen, dat is geen klein beetje. En als die mensen, die, heb, die hebben heel veel verstand van wielrennen. Het zijn de trouwe klanten van het sportpleis, die weten te waarderen wanneer er een goede strijd wordt gegeven en die heel veel verstand van de wielrennerij hebben. Nee hoor, in zes dagen is niet alleen een sprintje winnen, daar komt heel wat voor kijken. En zij die in zes dagen winnen, laten we het eerlijk zijn, die moeten geweldig sterk zijn en over zeer grote capaciteiten beschikken. Na een jacht heeft men ons in het Antwerp Sportpleis geen enkele maal op een fluitconcert geprakteerd. En dat wil toch wel wat zeggen. Inderdaad, dat wil heel wat zeggen. Maar ik zou nog wel, ik zou ook nog wel wat willen zeggen. En jullie ook. De microfoon wordt echter weer door anderen opgeëist. Ons kwartiertje is alweer vol. De luisteraars hebben waarschijnlijk een antwoord gekregen op een paar vragen... die zij, zo ze jullie persoonlijk hadden gekend... waarschijnlijk graag zelf aan je hadden willen stellen. En daarom... Namens al die sportieve luisteraars aan jouw Pijnenburg en aan jouw wals... mijn hartelijke dank voor de bereidwilligheid... waaraan jullie aan mijn verzoek om naar Hilversum te het gehoor hebben gegeven. Jan en Kort, tot wederzien in de studio. Dames en heren luisteraars, tot een volgend maal. Ik wens u goedenavond. Het is heel mooi en er hangt nog van alles in de lucht. Uh, uh, denk ik. Ja, dat, dat, dat was heel, wat je doet echt heibel hè, met die twee. Uh. Maar uh, ze zijn toch weer bij elkaar gekomen. Mm. Oh, ze hadden toen ook met z'n tweeën heibel. Ja, ja onderling. Want uh, in die uitzending, blij, uit die uitzending blijkt duidelijk... dat de Pijnenburg dus met een ander gereden ja, ja, heeft. En Wals ja. ook met een ander. Ja. Mm. En terwijl ze vroeger dus altijd met elkaar reden, moesten ze nu tegen elkaar rijden. Nou, en dat, was niet, uh, dat was niet mooi. Ik heb eens een keer gezien dat Wals... Uh, terwijl het publiek hem uitvloot. Dat Wals hoog in de bocht kwam. Hij was even naar zijn cabine geweest. Sprong op de fiets. Hoog in de bocht. En een man die de hele avond hem zat te pesten. Hoog in die bocht. Die kreeg plotseling een, een, een vers ei op zijn hoofd. Wals had, had uit zijn cabine een ei genomen. Hmm. Een rats zo op het hoofd van die man. Dus dat is het daar. We moeten ons nu uh, tien ja. jaar verplaatsen. En we komen terecht in 1946. Uh, je hebt dan een gesprek met Johan Fabricius, uh, de schrijver... en ook uh, correspondent voor de BBC, en ja. Engelse bladen. Die is net geweest naar het Verre Oosten, en dat wil zeggen, naar ons Indië. Uh, direct dus eigenlijk na het vertrek van de Japanners. Of die eigenlijk nog. Uh, en ook naar Japan. Uh, ik stel voor dat we eerst even luisteren. Sorry. Ja, fijn. Hallo Avro. Hier spreekt Albert Milhado uit Londen. Ik heb vanavond voor de microfoon een Nederlander die niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten een grote populariteit heeft verworven. En wel de auteur Johan Fabricius. Velen van u kennen hem als de schrijver van uh, Comedianten trokken voorbij of Het Meisje met de Blauwe Hoed, om maar twee van zijn vele werken te noemen. Anderen kennen hem als spreker in de Nederlandse uitzendingen van de BBC tijdens de oorlog en later van Radio Oranje. Johan Fabricius is enige maanden op reis geweest. Hij heeft Indonesië bezocht, China, Japan en vele andere landen. En hij heeft zich bereid verklaard voor de avro het een en ander over zijn ervaringen te vertellen. En, als de tijd het toelaat, ook nog iets mee te delen over zijn literaire plannen. Meneer Fabricius, u weet als radiospreker zelf waarschijnlijk het beste wat de luisteraar het meeste zal interesseren. Wanneer u over uw tocht naar Indonesië spreekt. Uh, wanneer bent u eigenlijk vertrokken? Nou, meneer Milhado, ik ben het uh, vorige herfst op de 7 september uit Engeland vertrokken. U weet, dat duurt tegenwoordig niet lang meer, per vliegtuig. Ik was in 2,5 dagen in Ceylon. En ben enkele dagen later naar Singapore doorgevlogen met een watervliegtuig. En uh, sprekende over Batavia, zijn er nog bepaalde dingen die u uh, hier uh, bijzonder naar voren kunt ha wilt halen? Ja, God, Batavia maakt natuurlijk op iedereen die het vroeger gekend heeft... een verschrikkelijk armoedige en trieste indruk... De huizen waren vervuild en alles zag er verwaarloosd uit. En het allerdroevigste was wel natuurlijk de, de, de, de, de, de aanblik van de mensen die uit de kampen kwamen. En die onvoldoende kledij hadden en zo'n beetje door de stad slenterden en wat probeerden te kopen en weinig geld hadden en zo. Maar het Chidengkamp in Batavia was niet veel vrolijker, kan ik u zeggen. Goed, en, Pardon? Ja, u En meneer Fabricius, een andere vraag. Heeft u buiten Batavia nog veel gezien? Ja, in het begin kon je nog vrij bewegen. Ik heb, uh, in, ben in het begin nog per wagen naar Bandung gegaan en buitenzorg en zo. En later werd dat wat moeilijker, zoals u weet. Hè? Ja, ik ben, uh, Een paar keer ben ik aangehouden geworden door op opstandige jonge lui en zo. Enfin, zo'n paar hete kwartiertjes heb ik al meegemaakt. Maar op de duur werd het werkelijk onmogelijk om zonder escorte buiten Batavia te gaan. Ja, en nu even uh, een grote stap nemende zou ik u even willen vragen... Uh, hoe bent u naar Engeland teruggekeerd? Nou, dat is op zichzelf ook weer een interessante reis geweest. Maar de tijd is zo kort. Ik weet niet waar ik beginnen moet erover te spreken. Ik ben van Java naar Siam gegaan en toen naar Indochina. Van Indochina naar China en Japan en door de, door de Verenigde Staten terug. En uh, wanneer ik deze reis zo eens bekijk... dan geloof ik dat u verschillende zeer belangrijke punten heeft gepasseerd. Bijvoorbeeld, uh, heeft u... Hiroshima of Nagasaki nog gezien? Ik heb Hiroshima uit de lucht gezien. Uh, wij vlogen in een, leger, een legervliegtuig van Shanghai naar Tokio en de piloot was zo vriendelijk om toen we boven Hiroshima vlogen... wat rond te cirkelen, zodat we het goed konden zien. En uh, sprekende over Japan, kunt u daar nog iets van zeggen? Nou, de, de vernieling in Hiroshima is natuurlijk vreselijk... maar is, maakt eigenlijk op mij althans geen diepere indruk... dan die in Tokio en Yokohama en Osaka, Kobe en zo... En ook die steden die niet direct door de oorlog getroffen zijn, althans niet zichtbaar, maken een zo droevige indruk. Als ik het Japan vergelijk met Japan van tien jaar geleden, wat ik toen onder heel andere omstandigheden bezocht heb, dan was het nauwelijks te herkennen. Je hebt natuurlijk altijd nog de bonte kimono's hier en daar, maar verder is het net over heel Japan een schaduwang. Je Je kende Fabricius? Ja, ik kende hem. Ik had veel contact met hem in die jaren. En ik moet je zeggen, het was een fantastische man. Wat deed hij er allemaal daar in Londen? Ja, och, hij schreef veel, hè? Hij maar trok ze vaak terug, deed de radio ook, maar uh, hij, hij schreef enorm veel. En uh, ik heb het de indruk dat hij erg langzaam schreef. Want hij wilde het altijd perfect hebben. Het was zo'n fijne kerel. Het was zo'n heerlijke man om mee te spreken... Mm. dat ik uh, Johan Fabricius nooit zal vergeten. Mm. Als u nou naar zo'n interview luistert uit die tijd, is er dan... Is er dan veel waarvan u nu denkt... dat had ik ook eigenlijk wel willen vragen of kunnen vragen? Ja, maar, dat... maar dat heb je na ieder interview. Ja, maar Ook is, als je nu... Uh, maar in dit geval bijvoorbeeld? Ja, dan had ik hem heel veel... Uh, ik had meer een detail willen Ja, want het blijft heel feit. Maar, maar, maar, maar daarvoor, daar, ik had de tijd er niet voor. Maar is dat een stijl die bij die tijd hoort? Van Vertelt u eens wat over onze reis? Nee. Of over de reis en dan vertelt hij van... Nou, het heeft dus uh, drieënhalve dag geduurd... en we zijn via die, die en die plaats nou, gegaan. Dat is een journalist. Oh, ik geloof het niet. Je moet één ding Feiten, niet vergeten. Nee. Dat, dat, uh, Zo'n gesproken brief. Dat was heel kort. En je kreeg eigenlijk nooit de kans, tenzij je tijd kreeg voor een groot interview... Mm. om in detail te gaan, wat soms heel ja. erg jammer was. Want ik heb heel veel interessante mensen geïnterviewd. Maar bijvoorbeeld dat detail Hiroshima, daar... Ja, daar had ik veel meer over willen horen. Ja. Maar ik moest ook nog andere dingen aan hem vragen... en dan, dan heb je weer geen tijd om dat ja. uh, te doen. Ja, zo is het. Hè? Want het, uh, het totale interview, dit was natuurlijk een fragment... bevat ongelooflijk veel informatie over die tijd. Ja. Uh, direct na de Japanse capitulatie uh, in het Verre Oosten. Ja, uh, het werk van de correspondent. Uh, kun je dat omschrijven? Wat is een correspondent nou eigenlijk? Je zit er nou, in Londen. Ik moet je eerlijk zeggen dat... Uh, ik geloof dat het ideale voor een reporter is... correspondent te mogen worden in een grote stad. In een groot land. Waarom? Want... Je bent alleen. Je kunt jezelf als het ware uitleven. Je kunt ideeën bedenken. Je zegt Hoor eens even, ik vind dit onderwerp interessant. En dan bel je wel even. Maar meestal zeggen ze dan ja. En dan kun je het uitwerken op de manier zoals jij wilt. Je hebt geen bazen als het ware. En dat vind ik het mooie van het correspondentschap. En uh, als ik nog eens op de wereld kom en uh, ik zou weer in die radio of tv misschien terechtkomen, dan zou ik weer correspondent willen worden. Eigen baas. Eigen baas. En dan zegt ook niemand... nee, dat kan niet of dat mag niet. Nee, je kunt je eigen zin en je eigen ideeën volgen. Je moet natuurlijk ook een beetje een, uh, een présence hebben. Hè? Je moet een beetje een act uh, brengen. Hè? Jouw bekendheid nu nog is natuurlijk te danken... ook voor een deel van acteervermogen. aanwezigheid. Ja, maar heeft een goede reporter... iedere goede reporter niet een bepaald acteervermogen... anders wordt hij nooit een goede reporter. Hmm. Ik geloof dat hoort erbij. Is, is een van de aantrekkelijkheden van, van dat vak ook... dat je ook een beetje je eigen verhaal kan maken. En dat het veel makkelijker is dan bijvoorbeeld wanneer het in Nederland is... om, om iets een beetje ja, op te blazen, klinkt onaardig. Maar je kan natuurlijk je eigen... als je in Londen zit, kan je je eigen Londen maken. Ja, als, dat iets, is... als, je, als je ietsje dwars zit en je hebt het er met de buurman even over gehad... dan kan je meteen zeggen van hier is Albert Milhado Het gesprek van de dag in Londen is... en ik heb soms het gevoel dat correspondenten dat doen... Want Engeland is ontzet over... en dan gewoon iets wat je... Voor, ja, maar, dag, Nou, ik zeg, het een beetje gechargeerd, maar dat lijkt me zo prettig. Zonder dat meteen iemand zegt, ja, maar dat is niet zo. Maar ja, maar dat, dat is, je, is, geloof ik, kijk, je moet de mentaliteit ervoor hebben. Nee, maar een beetje show ervan maken. Ik bedoel, zou ook, een beetje, een beetje, ja, beetje, show, ja. Maar beetje, ik zou ook in het in een dagelijks van leven, Engeland maken. In het zakenleven mm -hmm. uh, heb ik een paar kleine succesjes gehad. Want mijn zaken, dat was 90% van mijn tijd en 10% radio. Maar... Uh, in het zakenleven heb ik ook show gegeven. Dat mm -hmm. moet je wel eens een keer doen. En uh, misschien dat die paar kleine succesjes die ik dan heb ja. gehad... De, uh, het gevolg waren van, die sh van ja. dat show geven. Hè. Ja, maar begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel dat een goede correspondent dat altijd een beetje ja, doet. Ja, ik vind dat, dat hij, moet hij ook doen. zijn eigen versie van ja. dat land een maar Als je maakt. vroeger Max Tak hoorde vanuit New York... Die deed dat ook. De manier waarop hij sprak, zo, nou, fantastisch. Het nou, volgende onderwerp is niet zozeer een voorstelling van Albert Milhado... maar meer van Winston Churchill, eigenlijk. Um, het speelt zich af op 3 februari 1949. Churchill krijgt de Grotius-medaille. Dat is een Nederlandse onderscheiding. Um, en die uh, wordt hem dan door een Nederlander uitgereikt. Maar eerst komt de Lord Mayor van Londen. Die komt even aan het woord. En dan de grote man zelf. In de historische Guildhall in de city van Londen heeft vanmiddag een wel zeer bijzondere plechtigheid plaatsgevonden. De Vereniging voor Internationale Rechtsorde... bij monden van zijn excellentie Jonkheer Belaars van Blokland... en de voorzitter van die organisatie, Dr. Capine van de Capello... overhandigde Mr. Churchill de Grotius-medaille. Het was een treffende plechtigheid... waarbij vooraanstaande figuren uit het Britse en Nederlandse politieke leven aanwezig waren... en die werd gepresideerd door de Lord Mayor van Londen... die in zijn openingswoord wees op het belang van deze bijzondere bijeenkomst. Today we meet to witness the presentation of a great award the Grotius Gold medal for services rendered to the cause of international law and order. Hugo Grotius' work and ideals hebben stood the test of three centuries and it is to perpetuate the memory of his work that the Grotius medal en toen kwam het grote moment dat Winston Churchill de medaille in ontvangst nam en vervolgens luiden toegejuicht door de stamvolle zaal zijn plaats achter de microfoons innam en allen weer die bekende stem hoorden van tijdens een oorlog, nog even vier, nog even meeslepend. My Lord Mayor, Your Excellencies, My Lords, Ladies and Gentlemen, Among the many honors I have received, I value this occasion as one of the highest. De heer Churchill beschouwde deze onderscheiding... als een van de grootste die hij ooit heeft gehad. En hij bracht hulde aan de Nederlanders die, zoals hij het zei... zij aan zij hadden gestreden met de geallieerde troepen... tijdens de laatste wereldoorlog... en zich onverschrokken partners hadden getoond... in de strijd tegen de vijand. Hij vergat daarbij evenmin... prinses Wilhelmina en koningin Juliana te noemen. En aan het einde van dit deel van zijn speech kwam een van de hoogtepunten van de reden van de heer Churchill... waarin hij zich onder luid applaus geheel schaarde... achter het standpunt van de Nederlandse regering in zaken Indonesië. Lord Mayor, I have been deeply touched by the kindness... which I have always been treated by the Dutch people. And by the gracious courtesy of Queen Wilhelmina... and of her daughter, Queen Juliana, the reigning sovereign of a state... ...which has played so fine a part in the history... ...not only of Europe, but of freedom's cause. And who today, according to my view... ...are striving resolutely to rescue true progress in Indonesia ...from the twin monstrosities of anarchy and communism. Van communisme hield hij ook niet, hè? Nee. Hey, en, en speeches hou ik om die? Maar van een stem, hè? Ah. En ook die Lord Mayor, weer een hele andere stem, ook typisch Engels. Hè? Ik, ik, ik heb daar zo een bewondering voor, ik vind dat zo geweldig. Heb je, en heb je heb nog... dat wel eens op straat lopen proberen na te doen? Eigenlijk? Nou, dat kun je niet nadoen. Dat is moeilijk. Dat kun je niet nadoen. Ik spreek tegenwoordig uh, ook nog vaak in Engeland op, op bijeenkomsten. En. Uh, ja, er zijn bepaalde mensen die hebben dat. Hè? En ja. dat vind ik zo heerlijk. Dat kan ik zo lekker luisteren. Ja, dat is typisch Engels. Ik vind het prachtig. Nou, weet je, ja, we hebben het over, over Churchill. En ja. dan weet je misschien het verhaal van uh, Gerbrandy... toen hij de eerste keer uh, Churchill zou ontmoeten. Nee. En binnenkwam in de kamer waar Churchill was. En nu weet Gerbrandy, sprak heel slecht Engels. En met uitgestoken hand naar Churchill toe ging en zei... Goodbye, Mr. Churchill. En dat is, heb ik nooit vergeten. Dat verhaal was prachtig. <laughs> Hebt u hem ooit gesproken, Churchill? Ik heb vast wel, maar Churchill. Wat gesproken? Hebt u hem zelf ja, ooit gesproken? Ja, ik heb hem één keer gesproken. Geïnterviewd? Maar, uh, nee, nee, nee. nee, nee. Voorgesteld, handje en weggewezen. Mm -hmm. Nee, dat was heel moeilijk. Nu we toch in Londen zijn aangekomen, definitief. Uh, hier is een fragment van uh, de kroning van Koningin Elisabeth. Dat was uh, in mei 1953, 2 mei. Uh, dat was de hele dag op de radio in Nederland. De langste ja. buitenlandreportage ooit uitgezonden. En daar is ook uit voortgekomen de Oude Jongensclub. Ja. Want aanwezig waren daar voor de verzamelde omroepen. Arie Kleiweg, Guus Wijtsel, Herman Velderhof, Leni Verstegen, Paul de Waard. En ook. Uh, Jan de Visser uh, ja. en dominee van Apeldoorn was er ook. Ja, die was er ook. Die was in de kerk. Ja. Die horen we dadelijk nog even. En Albert Milhado. We hebben een fragment waar je kort in voorkomt. Dat komt omdat in dat archief uh, drastisch gesneden is in die hele dag. Zodat er van jouw bijdrage heel weinig is overgebleven. Uh -huh. Wat mij toch, uh, nou ja, dat vinden wij jammer. Haar majesteit heeft haar troon verlaten. En zich naar het altaar begeven. Zij heeft haar kroon haar scepter afgelegd en de Duke of Edinburgh komt nu ook naar de knielbank om samen met zijn vrouw te knielen voor het altaar. Hare Majesteit offert het brood en de wijn voor de communie en de aartsbisschop legt op het altaar. Voor die luisteraars die onze korte reportage van Stanhope Gate vanmorgen niet hebben kunnen beluisteren, zou ik even willen herhalen dat we hier staan met de microfoon in Hyde Park. En wel om juist te zijn bij Stanhope Gate, waar wij achter ons Park Lane hebben met het bekende Dorchester Hotel. En voor ons de grote weg die loopt van Mabelage naar Hyde Park Corner en die officieel East Carriage Road heet. Als over enkele ogenblikken de grote erentocht zal beginnen op het moment dat koningin Elisabeth haar plaats in de Gouden Koets zal hebben ingenomen, dan zal de kop van deze kilometers lange stoet worden gevormd door de koloniale troepen. De stoet is 3,5 kilometer lang luisteraars en dat betekent dat als de start bij Westminster Abbey is, dat wij dan hier bij Stanhope Gate de kop voor ons hebben toch merkwaardig eh, dat jouw bijdrage verdwenen is. Hè? Die van Herman die staat er ook, trouwens ook niet op. Uh, ik weet niet waarom dat is. Nee, wie dat gedaan heeft, maar het is eenmaal zo. En we hebben gevraagd of er nog uh, oorspronkelijke opnamen waren... maar die schijnen er dan niet te zijn. Dat zou dan platen moeten zijn natuurlijk. Dat staat allemaal op 78 toeren platen. Maar hier Want, ik, een van mijn moeilijkste reportages. Je stond bij de Park. Ik was chef de keep. Ja. En ze zei tegen mij, iedere keer wanneer er een hiëat is... wanneer er niks gebeurt op, op, op de wegen waar de koninklijke zoet voorbij komt... Ik ga ik wel over aan jou, want jij weet het meeste van Engeland... want jij bent de correspondent daar. Maar dat valt niet mee. Ik heb moeten praten als brugman. En ik was volkomen kapot toen de reportages afgelopen waren. Ik kon niet meer. Hoe lang heb je gepraat die dag achter elkaar? Ik heb geen idee, maar het moet wel bij elkaar zomaar alleen provis dus. Ja. Anderhalf tot twee uur zijn geweest. Over Engeland in het algemeen? Ja, uh, alles. Een juffrouw met een blauw hoedje heb ik erbij gehaald En die heb ik geïnterviewd wat ze ervan dacht. Nou, die juffrouw van het blauw hoedje wist niet wat er wat over kwam. Dat ze voor de Nederlandse oh, nee. radio moest spreken. Maar ik had geen stof meer. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Dat is misschien het allereerste straatinterview van de Nederlandse radio. <lacht> misschien wel. Zegt Nico Haasbroek dat hij <lacht> gedacht <dat> <lacht> nee. heeft. Maar, maar goed, um, die club van oude jongens is daar ontstaan. Ter plaatse meteen al? Nee, nee, nee. Um, wij hadden een, uh, die avond een... Heerlijke avond na de reportage waren we allemaal doodmoed. Een heerlijke avond met elkaar. En toen zeiden we we moeten toch nog eens een keertje bij elkaar komen om nog eens eventjes sorry, de herinneringen op te halen van die dag. Maar dat, dat is er nooit van gekomen. Tot vele, vele jaren later ik uh, in Nederland was en uh, dacht ik ga al die jongens bij elkaar halen. Dus we hebben is... alleen de jongens gehaald. We hebben het meisje we hebben we vergeten. Leni verstegen, want er waren verschillende uh, medewerkers die zeggen nee laten we voorlopig onder mannen blijven. En toen we, toen heb ik hier nog van Holland... heb ik hier de mensen een borreltje aangeboden. En dat was zo gezellig dat ze zeiden, dat moeten we meer doen. En toen zeiden we, één keer in het half jaar komen we bij elkaar. Dat werd één keer in het kwartaal. En nu is het eens in de twee maanden... dat we met een stel oude jongens, dat waren dus deze mensen die je net genoemd hebt... plus een aantal gezellige reporters die hun sporen in dit vak hadden verdiend... die hebben we erbij uitgenodigd. We zijn heel erg streng... We hebben nu 41 leden. En voorlopig komt er niet één bij. Want we vinden het meer dan voldoende. We eten eens in de twee maanden in de club hier in de sociëteit. En dan he, hebben we een lol. Want we willen niks. Heel onthouders? Uh, nee, helemaal niet. Uh, um, maar we willen niks aan. We willen gewoon met elkaar praten. En toen, even... nou een, en toen nu al een telegram aan de minister van WVC. Ja, dat, en dat is even de meest geslaagde acties. Nou, we, we zijn niet dus... voor acties, maar uh, we hebben een Was uh, publiciteit, publiciteit ja. gehad. In praktisch alle kanten van Nederland is verschenen dat wij het een schande vinden... dat er zoveel geld wordt ontrokken aan de radio voor de tv... Mm -hmm. en dat dat geld voor bij de radio moest blijven. Zijn jullie ook uitgenodigd door mevrouw Ancona? Ik heb nog geen antwoord gekregen. Hmm. Het wordt wel maar de brief is pas uh, zes weken weg. Dus. Mm -hmm. Wij volgen dat. Wij moeten verder. En we komen aan een uh, beroemde wetenschap. En die wetenschap die was tussen jou en Tom Schreurs. Ja. De beroemde Tom Schreurs. Die uh, hoofd sport en reportage was bij de AVRO. Die heeft opgezet het uh, AVRO ja. Radio Journaal. Eh, en uh, Prachtig, uh, de, de wekelijkse sportrevue. Uh, Jij had die weddenschap met hem... Uh, dat je binnen drie uur van Londen... naar het nieuwe vliegveld 16hoven bij Rotterdam ja, zou kunnen komen. Het was anders. Was anders? Het was anders? Kijk, het was zo. Het begon heel anders. Ik kreeg een invitatie van uh, de luchtvaartmaatschappij... die de verbinding zou maken van uh, South End naar Rotterdam... Uh, om op de eerste vlucht bij de opening van het vliegveld 16hoven... om daar de eerste auto te zijn die over zou gaan. Je komt met de auto over. En, en die ging in dat vliegtuig, hè? In dat vliegtuig, ja. ja. En ik moest dus, eh, de, to toen zei ik, ja, wat is dat nou? Een nou, uitnodiging om met een auto over te gaan... en dan smiddags middags weer terug. Dat is toch niks, dat interesseert de luisteraars niet. Stuntje. En toen zei ik, nou, dan moet er een stuntje van maken... want anders luistert niemand. <laughs> en toen eh, zijn Tom Scheurs en ik samen op het idee gekomen... om een zogenaamde weddenschap te maken... dat ik binnen de drie uur van het centrum van Londen met de wagen in het centrum van Rotterdam zou komen. Laten we luisteren. Hier luisteraars, bevinden we ons boven de zee. Om precies te zijn, ongeveer 60 tot 70 mijl. dat is 100 kilometer uit de kust. En we hopen dat u ons kunt verstaan. We vliegen met onze Bristolmachine met een snelheid van ongeveer 250 kilometer per uur. Het zal u interesseren, luisteraars, dat deze moderne Bristol normaal drie auto's kan vervoeren. Vandaag zijn er maar twee in. Mijn wagen die als eerste auto bij aankomst het vliegtuig zal verlaten en een andere auto. Die auto's die zijn, zoals ik u in Salvent heb verteld, in de neus van de machine gereden voordat we Salvent verlieten. En zijn met dikke kabels vastgemaakt, zodat zelfs... Met slecht weer, als de machine zou schommelen, aan de wagen niets kan gebeuren. Wij zitten in een grote cabine achter de ruimte waar die auto's zijn. Voor ongeveer 20 tot 25 minuten gaan we uitkijken naar de kust. En dan zal enkele minuten later het eerste Air vliegtuig op de eerste normale vlucht naar Rotterdam of het nieuwe vliegveld landen. En we kunnen ons zo levendig voorstellen... Hoe trots Rotterdam op dat moment zal zijn. We zullen, zodra onze wagen de machine heeft verlaten, allereerst de officiële brief van de loodmeer aan de burgemeester van Rotterdam overhandigen. En dan gaan we onmiddellijk door naar het stadhuis van Rotterdam om te proberen binnen de drie uur onze tocht te kunnen beëindigen. En zodoende onze weddenschap met Tom Schreus te kunnen winnen. Een weddenschap die naarmate de motoren van de machine ons dichter bij Rotterdam brengen, meer en meer in het voordeel van Tom Scheurs schijnt te eindigen. We zijn op dit moment, namelijk door het niet wat vertraagde vertrek van de machine, ongeveer 6 tot 8 minuten achter op het door ons vastgestelde schema. En nu zit ik dus hier in de machine rustig hier even naar buiten te kijken. En naast mij staat Tom Scheurs, die misschien ook nog wel even iets wil zeggen. Nou ja, veel wil ik niet zeggen, want mijn stem is veel te donker voor het werk vanuit een vliegmachine. Maar uh, dit wil ik toch wel even opmerken, dat uh, doordat je die 10 minuten te laat hier bent vertrokken, uh, je waarschijnlijk je weddenschap gaat verliezen, maar we zullen zien wat we nog in Rotterdam goed kunnen maken. Hier is dan Rotterdam, nadat we dan vanmorgen om precies 5 minuten over half 10 bij het Mansion House in Londen zijn gestart, heeft Milharden, ondanks alle pech en alle moeilijkheden het inderdaad gepresteerd, om hier op tijd in Amsterdam te zijn. Want het is op het moment precies Rotterdam, Rotterdam, in Rotterdam te zijn. Want het is precies drie minuten over half één. Uh, Hartelijk gefeliciteerd, mevrouw. Uh, je geld, dat krijg je nog wel eens. Uh, vertel zelf even je ervaringen. Maar je hebt een hoop te danken aan die laatste knaap die we bij ons hadden. Die hele sterke Ja, waar is die? Waar is die? die Allem, is er eens even vlak. bij. Uh, luisteraars, u heeft het gehoord. We hebben het net uh, gehaald. Drie minuten speling hebben we nog. En eerlijk gezegd, het is ons niet erg meegezeten. We hadden zelfs nog een brug die open was op de weg van het vliegveld hier naar het stadhuis. En als u kon zien het enthousiasme van de Rotterdammers toen we overal langskwamen. Het leek wel of we de Tour de France winnaar waren of iets dergelijks. En hier voor het stadhuis in Rotterdam, daar staan werkelijk duizenden mensen. En ik ben ze buitengewoon dankbaar voor hun medeleven en voor hun enthousiasme. Ze ontvingen ons met een enorm hoera Maar ik ben één man buitengewoon dankbaar. En dat is... Een van de leden van de Rotterdamse politie, van de verkeerspolitie. Mag ik even uw naam weten? Meneer Ruitenberg. Meneer Ruitenberg, die op het vliegveld tegen me zei, nou je, hebt, je kunt het nog halen, ga maar achter me aan zitten. Voor de vuist weg allemaal, hè? Ja, ik moet je zeggen dat toen ik uh, klaar was, toen ik aan het bijstand huis was, toen moest ik weer terug naar het vliegtuig, want ik ging weer terug naar Engeland. En toen stopte ik bij een bloemenzaak en ik liep daar binnen en ik zei, ik wil een mooie bos bloemen uh, hebben voor mijn vrouw. En toen uh, zei die man uw stem, bent u, de, bent u misschien Albert Milhader? Ik zei, ja, zei, nou, dan krijgt u van mij het mooiste boeket... wat u ooit in uw leven heeft gehad, krijgt u van mij als, uh, als een cadeautje. Want u heeft zo'n enorme publiciteit gemaakt voor Rotterdam. Wij zijn u heel erg dankbaar. En toen kwam ik thuis met een mm -hmm. prachtige boeket. Ik heb er heel veel plezier van gehad. Nog even over uh, Tom Schreurs. Ja. Die is kort daarna overleden. Ja. Hij was toen misschien al ziek. Uh, ja, Tom Schreus was ziek en uh, moest zich alle mogelijke dingen ontzeggen. En toen zei hij, nee, zo wil ik mijn leven niet eindigen. Uh, ik ga door met alles te doen wat uh, ons lieve heer verboden heeft. Want hij was een echte lepeman. Een van de fijnste kerels die ik ooit tot mijn vriend heb mogen rekenen. En uh, hij is dus toen daarna vrij snel gestorven. Hetzelfde jaar, 1956, hè? Heel veel voor de radio gedaan. Ja. Waarom ging u altijd weer terug naar Engeland? Omdat ik daar woonde, ik had daar mijn zaak. Maar waarom heeft, heeft dat zo lang geduurd? Ik bedoel dat u er in de oorlog zat. Dat is duidelijk. Maar en ja, toen de oorlog was afgelopen, toen werd mij aangeboden eh, om directeur te worden van die zaak SVH... dus waar ik de oorlog assistent van de directie was. En toen zei ik, eh, toen overlegde ik dat met mezelf eerst. Dan zeg ik, nee, ik wil nou eens mijn eigen zaak beginnen. Ik wil geen baas ja, boven me hebben. Dat is de zakelijke kant, ja, maar, maar, maar en het dat, land. Toen was ik dus gebonden aan Londen. En ik was gek op Engeland. Ik ben nog steeds gek op Engeland. Ik vind het een heerlijk land. Heerlijk volk om, om, om mee te, te leven. Mee, eh, zaken mee te doen. Eh, ik, mijn vrouw en ik, we zijn alle twee... Ondanks het feit dat we op een gegeven moment zeiden: Wij willen toch terug naar Nederland. Het is mm -hmm. toch ons land. En uh, mijn, mijn vrouw en ik zijn gek op Engeland. En iedere drie maanden zit ik er altijd nog een dag of drie, vier. Nog even voor ik het vergeten. Ja. Iemand zei tegen mij: Het is een gerucht. Albert Milhado, die zit heel vaak helemaal niet in Londen. maar in Hilversum. En die zet dan een knijper op zijn neus. En die doet net of hij in Londen is. Kolder. Uh, kent u dat, dat verhaal? Ken je het woord Kolder? Ja, dat kijk ik ook. Okay. Nou, dat is het. Dat is het enige antwoord. Ik heb het vaak gehoord. Ik, ik, ik hield niet van, van uh, gekke dingen doen op de radio. Faken. Het moest echt zijn. Mm. En ik heb me er nooit toe geleend, En ik heb nooit een reportage gemaakt met iets op mijn neus. Uh, maar uh, het is altijd echt geweest. Dus hier is Londen was altijd, altijd. Echt Londen? Want toen ik, ook, toen ik daarna niet meer in Londen woonde. en naar Nederland was verhuisd. was de gesproken brief ook niet meer uit Londen. was dat gewoon de gesproken brief. De volgende bijdrage komt uit Wenen en die is van 15 december 1968. Dat was samen met Anne Salomonson. Um, een gesprek met Simon Wiesenthal. Het is een van de eerdere uitgebreide gesprekken. Het duurt betrekkelijk lang. En we laten een fragment horen waarin hij vertelt over zijn jeugd. Hier is Wenen. Luisteraars. De naam Simon Wiesenthal is ook in Nederland een begrip geworden. Hij is de jager. Op iedereen die nog ongestraft medeverantwoordelijk is voor de dood van vele miljoenen. Hij is de schrik van hen die zich in dorpen en steden verborgen houden. In alle delen van de wereld. Vaak onder hele andere namen. Om te ontkomen aan de greep van de jager van ingenieur Simon Wiesenthal. Die speurt en speurt en blijft speuren totdat deze mensen hun verdiende straf hebben gekregen. Over zijn levenswerk is de heer Wiesentaal... voor radio en televisie al meerdere malen geïnterviewd. Avro-correspondenten in Wenen, Anne Salomonsson en ik... zijn vandaag in de studio van de Weense Radioomroep... om iets meer te weten te komen over de mens Wiesentaal. Om, als ik het zo mag zeggen, die zijde te belichten die we niet kennen. En aangezien de heer Wiesentaal Nederlands tamelijk goed verstaat... zijn dochter is getrouwd met een Nederlander en woont in ons land... Waardoor hij dus vaak in Nederland is. Aangezien de heer Wiesentaal Nederlands dus vrij goed verstaat, kunnen wij dus onze vragen in het Nederlands stellen. Meneer Wiesentaal, allereerst onze dank dat u zich aan dit gesprek heeft willen onderwerpen. Als ik dan mag beginnen, dan zou ik u dit willen vragen. U bent in Polen geboren. Ja, ik ben geboren in een politische wedderekje. Tijd meines levens had ze siebenmal den Besitzer gewechselt. Das ist ein Dreieck, das ist eine Stadt, die heißt Butchach. Es war eine kleine Stadt von 8000 Einwohnern, darunter waren 6000 Juden. Es kommen berühmte Leute aus dieser Stadt, also der israelische Nobelpreisträger Agnon, äh, Professor Sigmund Freud, dessen Familie eine Verwandte ist von äh, meiner, der Familie meiner Frau, Und wir waren in meiner Jugend dort, waren wir in dieser kleinen Stadt, 300 Akademiker, äh, waren äh, Jungen und Mädels, die zumeist aus sehr armen Familien kamen und die sich während des... Sie waren Werkstudenten, sie haben sich mit äh, verschiedenen Arbeiten, sie haben sich so durchgebracht. Von diesen 6000 Juden leben vielleicht 50 oder 60. Das ist alles was aus dieser Stadt geblieben ist. Ähm, in unserem Gymnasium, das war ein Koedukationsgymnasium, meine Frau ging mit mir in einer Klasse, sie saß auf einer Schulbank vor mir, ich habe sie immer sickiert, sie hatte lange Zöpfe, die habe ich ihr abgeschnitten einmal. <lacht> <lacht> und, so. und da waren wir Polen, Juden und Ukrainer. Nachdem die Ukrainer genauso eine Minderheit waren wie die Juden, da war es immer eine gemeinsame Front, auch in der Klasse von Ukrainer und Juden, gegen die Polen. Äh, die Lehrerschaft waren Polen. Damit ein Jude, sagen wir, ein Genügend bekommen konnte in der Zensur, da musste er kennen, so viel wie ein Pole für sehr gut. ja. ja. Es waren, wir haben sehr, sehr gelitten unter diesen antisemitischen äh, Zuständen. Wir waren degradiert zu Bürgern zweiter Klasse. Was du tun religiös, als ich das eben tussendurch mal frage? Ich, ich stamme aus einer sehr religiösen Familie. Natürlich, ich habe in meiner Jugend äh, besucht auch, ich meine, ich hatte einen hebräischen Lehrer, und der in mir eingepaukt hat, das alles nicht war, was ein Jude auf seinen Weg als bewusster Jude mitnimmt. Meine Großmutter speziell, die war sehr religiös und die hat äh, geglaubt an verschiedene Wunderrabis. Ich war noch sechs Jahre alt, hat sie mich mal geführt, äh, also ist sie mit mir gefahren zu einem Wunderrabi aus Tschortkow und der hat mich gesegnet und das war ein habe es noch heute ganz genau in Erinnerung diesen Rabbi mit dem langen weißen Bart, wie er mir seine Hände auf den Kopf legte und ähm, meine Großmutter, die war so überzeugt, sie sagt, jetzt kann dir nichts passieren, du bist vom Rabbi gesegnet worden. <lacht> und so bis, äh, bis zu meinem 14. Lebensjahr, da bin ich regelmäßig jeden Tag in die Synagoge gegangen, habe gebetet und so weiter und später nicht war habe ich mich auch anderen Interessen gewidmet. Ich hatte einen sehr gescheiten Großvater, und habe ich, der mir einmal gesagt hat, man kann Gott dienen auf verschiedene Weise, mit Gebet und auch mit guten Taten. Und natürlich ist es schön, wenn man beides macht. In wie viel Konzentratikampe bist du gewesen? Ich war in fünf Großen, en in etwa zes <coughs>, of sieben onderlagen. Also van de vijf großen, dan mag ik zeggen: eerst is concentrationslager lemberg janoska Krakow. -Klashow. Hebt u leven aan het, uh, aan het toeval te danken in 1940? Ja, ja. Wij waren met vakantie dus in Zuid-Frankrijk. En toen kwamen we. We hadden een pasje gekregen om uh, daarheen te gaan. En uh, ik was dus uh, net. In uh, Cannes toen de Duitsers binnenvielen. En als ik me dus realiseer dat de, de productiechef van de zaak waar ik toen werkte een Duitser was en later bleek uh -huh. de grote man te zijn geweest van Den Haag en district van de SS, dan uh, heb ik mijn leven te danken aan een groot toeval. Je kan ook zeggen: geluk, een zondagskind. Ja, hoe, precies. Hoe noemt u dat bij uzelf? Och, ik, ik, ik noem dat helemaal niet. Je zegt ik, ik, ik ben een heel gelukkig mens, omdat ik a een fantastisch gelukkig en goed leven heb gehad, een interessant leven, een heerlijk gezin en, en nu pas een heerlijk kleinkind. Dus wat wil je nog meer? Dan moet u alleen nog even zeggen tot de volgende week. Ja, dat, dat moeten we dat bijna vergeten, hè? want uh, er moet soms afgesloten worden en dan. Moeten, hoe bent u daar opgekomen? U had een vaste afsluiting. Ja, nee. doe, doe hem één keer zoals ja. hij moet klinken, want hij staat niet in de... Ja, ik had eerst dus, hier is Londen. En toen kwamen er allerlei andere correspondenten... En die zeiden ook, hier is Londen. En toen zei ik, dan moet ik iets anders bedenken. En toen kwam ik plotseling op dat gekke idee. Tot en dan een hele tijd niks en dan de volgende week. Dus ik wil met genoegen even, even deze eens, uitzending de belagen. Ja. Ja. Uh, dames en heren, dit is het einde van onze reportage. Tot de volgende week. Thank you all U hoorde Albert, Albert Milhado in een aflevering van de radiovereniging. Een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in januari 1990. Arend Jan Herma van Vos en Wim Noordhoek waren in gesprek met hem. Productie Nienke Vijs, eindredactie D van Dijk. Sportjournalist Albert Milhado werd geboren op 8 oktober 1910. Hij overleed in 2001 toen hij 90 jaar oud was. Dit is Nachtvluchten bij Max op Radio 1. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via onze site nachtvluchten.fm. En rechtstreeks mailen kan ook. Dat moet u doen naar het adres nachtvluchten.omroepmax.nl. U kunt natuurlijk ook gewoon een ouderwetse brief schrijven. Het adres is Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM in Hilversum. Vergeet u niet een postzegel op de envelop te plakken. Voor de programmering kunt u kijken op onze site nachtvluchten.fm... of op teletextpagina 331. En u kunt de uitzendingen ook terugluisteren op nachtvluchten.fm. Daar staan uh, diverse uitzendingen klaar. En u kunt dan uh, per uur kiezen wat u wilt horen. Hoe laat is het? 1 uh, minuut voor vijf. Dat betekent dat het bijna tijd is voor het NOS journaal van vijf uur. Daarna is er nog in Nachtvluchten een uur met Harry Musquet. De bevlogen Martin Siemek ontving hem in 2006... in een aflevering van Simek S'Nachts. En daarna hebben we nog een uur live met Merel Lasseur. Die komt straks naar de studio. Met haar praten we over haar carrière als journalist, als danseres... en ook natuurlijk als zus van en dochter van. Maar dat mag ze eigenlijk zelf nog niet horen, want... Uh... Ze praat daar niet uh, graag over. Maar toch gaan we het uh, proberen te doen. Enfin, tot uh, zo dadelijk na het NOS-journaal van vijf uur.